Het goud ging naar de Griek Maras, die daarmee zijn vijfde Europese titel won. Op de brug was Sonderland minder succesvol. Op dat onderdeel eindigde hij als vijfde. Jeffrey Wammes werd vierde op sprong. Het weer. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog en klaart het op. Er is weinig wind en het koelt af naar 8 graden. Morgen is het bewolkt en dan vallen in het oosten enkele regenbuien. Het wordt met 16 graden een stuk frisser dan vandaag. Dit was het.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 Ome Janus van de wierookbranders. Uh, Ome Janus heeft de hele bijzondere wierookbranders voor korrelwierook. En dat is dan weer de korrelwierook van Michael Inden, van de Stralende Zon. En dus het hele gebouw rook ook naar zuivere wierook. Niet naar chemische staafjes uit India. Nee, maar echt op... Dus dat was dan ook alweer een mooie, mooie bijkomstigheid. Op hars gebaseerde wierook waarschijnlijk.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 Christel. Nou, dat is nu de wissel van de hoofdtelefoon. En nu is Christel weer in beeld. Ja, oké. Okay. Als ik het even mag zeggen. Uh, vanuit een uh, professionele overvals, invalshoek. <laughs> ja. Nicole. Hoi, dag wat leuk je te spreken. Ja, ik vind het altijd leuk om jou nog even op je laatste uitzendingen...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 Ja, fantastisch. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel dag, Nicole. Dag. dag. Okay. Doei, doei. Dag. Dag. Woehoe! Up the down! Come on! Oh. Oh. Oh. Everybody look around. There's a reason to rejoice, you see. Everybody come out. Let's commence to sing joyfully. Everybody look up, and do the hope that we've been waiting for is great, because the silence, fear, and dread is gone Freedom you see, it's got a heart to so joyfully. Just look about, go and see yourself to check it out Can't you feel a brand new day? Can't you feel a brand new day? The sun is shining just for us Everybody wake up Into the morning, into happiness Hello world It's like a different way up living now And thank you world We always know that we'd be free somehow In harmony Show the world that we've got liberty It's such a change For us to live so independently Freedom you see It's got a heart in hit so, so jump for me Just look about Go into yourself to check it out can't you? feel a brand new day? Come on. Can't you feel a brand new day? Yes. Everybody be ready yes. Because the sun is shining just for us Everybody wake up wake up into the morning into happiness Hello world It's like a different way of living now Can't you grow Shows me that we'll be free somehow in harmony. We show the world that we got liberty. It's such a change for us to live so independently.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 Uh, brainstormen is uh, een stuk uh, uh, verhelderder als, als dat je dat in je eentje doet of met z'n Nou, en zo ondersteun je elkaar in elkaars doelstellingen. En dat is dus een intervisiegroep. Zoek je die mensen zelf uit? Ja, nee, zoek je die zoek je de mensen zelf geen uit. Mario, microfoon, vraagt, uh, maar, Mario heeft geen microfoon. Maar zoek je de mensen zelf uit, uh, Christel, van die, van die groep, van die buddygroep?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 Dat kan, maar dat bleek dat kan toch best wel. Uh, ja, ja, ja, ja, daar kon ja, het over, kan meepraten. over meepraten. Ja. En dat bleek toch voor een van onze leden van de intervisiegroep iets te kostbaar. Um, die zeg maar nu momenteel even niet uh, zo uh, ruim in zijn financiën zit.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 Ja. Maar, de, maar de kern van zo'n intervisiegroep is natuurlijk dat je elkaar in elkaars doelstellingen uh, ondersteunt en dat je ook gaat klankborden. en dat je, je ei ook kwijt kan. Je kan vertellen hè, dat je on-track blijft, zeg maar. Je kan een doel stellen, maar als je daar um, niet continu uh, over praat of met, met, mee bezig dan bent. Het het, ja. Nou ja, dan. dan, dan uh, inderdaad, dan. Ja, dan het. Dan, uh, het is fijn dan... om zo'n team achter je te hebben, absoluut. Ja. ja.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 Um, het zit er alweer uh, op, Christel. Dat het is, uh, ja, De tijd vliegt, vooral als het uh, ja, inspirerend uh, is en gezellig ik. is. Ja. We hebben nog uh, straks de agenda, maar we gaan eerst naar een, een muzieknummer. It must have fallen out of a hole in your brown over core. They never said your name but I